Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM Lunch. Ja, we zijn weer terug naar deze korte uh, onderbreking. Ja, we hebben geen nieuws, want uh, internet legt hier nog steeds uit in onze studio. Ik weet niet ja. of het uh, een delen in Zandvoort is. Ik kan geen storing ontdekken, dus nee. ik ben bang dat het in het pand zit. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, we gaan gewoon verder weer met het tweede deel van deze lunchroom... op uh, deze gezellige en zonnige, toch nog wel zonnige dinsdag in ieder geval. Het laatste uurtje van uh, Jan en deze kant Luus aan de andere kant. En we gaan uh, zo ver mogelijk wat nieuws bij elkaar proberen te spokken... langs de andere kanaal dan internet. Misschien dat uh, op de telefoon allemaal een beetje gaat lukken. Uh, wat we ook hebben zometeen is een artiest van de dag. Uh, wat ik ook wel even leuk vind. Uh, de top drie heb ik hier van 25 jaar geleden. In uh, september 1996 was dat Luus. En uh, we hebben drie nummertjes uit. En uh, dat is dan de eerste van de top drie. De Spice Girls. Yo, <tied>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 Uh, girls, de we waren dit. De spicegirls. Kies nog uh, van vroeger? Ja, natuurlijk ken ik ze van vroeger. Ja, Leuk was dat, hè? Ja. ja de jeugd helemaal gek ervan. Ik geloof zelfs nog dat we daar een, een kindernaamconstit geweest zijn van ze, dacht ik. Maar ik heb hem niet precies herinnerd. Nee, ver ging ik dan weer niet. Maar uh, ja, we, we gaan even kijken. Ja, we moeten alles via de telefoon regelen. Ik zie dat we hier um, uh, 30 september tot 7 oktober hebben. hebben we hier de week van de ontmoeting. Oh, oh. Kom erbij, zeggen ze. Jongen kan deze week diverse activiteiten uitproberen. De eerste keer meedoen is gratis. En dan moet je even kijken bij het pluspunt hier van Zandvoort. En die uh, hebben een, een folder daarop gemaakt. En ik denk dat daar wel wat informatie uit te halen is. Uh, en we hebben zometeen nog wel wat andere dingetjes van pluspunt. Wat, uh, wat hun agenda betreft. We gaan uh, met uh, nog een nummer uit die top 3 van uh, 96. En dat is dan uh, Rob de Nijs met een bangere hart.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 Yeah. <laughs> dat 1996 al uh, heel banger hart en dat was uh, binnen het kadertje van de top 3 uit dat jaar. En uh, Lucia, had wat te vertellen over ja, de, uh, Rob Denijs. Ik, uh, ik zit even te googlen en dan zie ik dat, uh, dat uh, Rob Denijs... Uh, ondanks zijn uh, Parkinson... Uh, wil hij toch afscheid nemen van zijn, uh, van zijn fans. Ah, dat is mooi toch? En uh, dat hij dat niet kon door... Parkinson, dat deed hem zeer... En, uh, Daarom wil hij, voor de allerlaatste keer gaat hij optreden... weliswaar in Vlaardingen, in Vlaanderen... op 21 november in het sportpaleis. Zijn handen zullen bibberen, ja. En uh, er zal een stoel staan op het podium ter ondersteuning. Maar een laatste keer knallen zal hij. Nou, geweldig. Iedereen top. mag huilen, behalve ik. <laughs> nou, zijn dus, dus, is, is de trouwe fans naar uitkijken... naar dit zeg maar afscheidsconcept toch wel. Ja. Toch, oké. Okay. Ja, dat het wordt een soort afscheidsconcert, ja. ja. Uh, wie stond nummer 1 eigenlijk in uh, 1996? Dat is deze President. Ja.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 Was dit uh, wat het zojuist hebben uh, gaat over de, de regenboogvlag, uh, Luz, uh, Luz, wat mm -hmm. in het programma. Ja. En uh, hier gaan we een beetje op, op inhaken, want we hebben eens even kijken, uh, hier wat informatie van Pluspunt. Uh, wil je graag meedenken samen met de gemeente Zandvoort om te werken aan een gemeente waarin je openlijk kan uitkomen voor wie je bent en van wie je houdt, dan zien we je graag op uh, dinsdag 5 oktober om 7 uur bij Pluspunt in Zandvoort. Uh, aanmelden, stuur een e-mail met daarin je naam, datum en tijd. Het is 5 oktober van 7 tot 9 in de Theaterzaal van Pluspunt... hier in de Vlamingstraat hier in Zandvoort. Uh, het verhaal eromheen. De COC Kennemerland organiseert samen met uh, Moevisie en de gemeente Zandvoort... een inwonersavond om input op te halen voor de regenboogagenda. De gemeente kan jouw hulp gebruiken om van Zandvoort... een nog inclusiever dorp te maken. We roepen dan ook op om alle inwoners uit Zandvoort... om samen mee te helpen en te denken... Voor het inbrengen van input en initiatieven om de weg naar een inclusief en divers Zandvoort mogelijk te maken. Dat vind ik wel een heel leuk initiatief, dit. Ja, toch? Ja. En dat ja. in aansluiting ik... van de in bron gestoken regenboogvlag... Uh, wat eigenlijk niet kon. En ik ben er nog steeds een beetje pissig over, eigenlijk. Maar goed. Uh, heb jij een spiegel thuis? Uh, je, uh, een spiegel? Nee, ik heb hem uh, verborgen. Dus oh, je, heb je hebt geen spiegel. Wat heb ik niet? Een waarzegsspiegel. Ja, die heb ik en die heb ik weggegooid. Oké, okay. nou, hij uh, we oh. heeft wel eentje deze. <laughs> ja, hallo, ik praat met Alice met Arnim. Met wie zeg je? Zeggen? Met Alice met Arnim. Ik bel voor die waarzicht spiegel. U heeft te koop in Barbie waarzicht spiegel. Kom Ja hoor. Spiegel zo? Ik wil graag die spiegel. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Hallo, praat met Alice met Arnim. Ik bel voor die waarzicht spiegel. Nog één keer? Ik bel hem voor die spiegel. Ja? Dat is echt een moeilijke woord. Ja? spiegel. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Deze spiegel, hè, die zegt altijd die waarheid? Ja. Echt waar? Ja. Oh, heeft u die spiegel daar staan? Bij u daar? Ja, maar wij gaan nu weg. Gaat nu weg. Ja. Oh, kunt, dus het is niet mogelijk even die spiegel pakken, want ik wil graag vragen stellen, want ik wil graag weten of mijn vraag gaat vreemd. Nee, want wij gaan nu weg. Kunt u misschien even snel vragen aan die spiegel? Of mijn vraag gaat vreemd. Vrouw van Ali Shram gaat die vreemd. Kunt u misschien elf vraag? Ik kan nog? Even snel. Shadows, pure nostalgie, Atlantis was dat, uh, met een hele gitaarspeler die jongens doen toch. En ook uh, opgetreden vroeger nog met Cliff Richard en de Shadows, was ook altijd een hele leuke combinatie. Maar nu wat anders, we gaan onze artiest van de dag doen en uh, Luz gaat even vertellen wie dat is vandaag. Nou, uh, zijn naam luidt Leonard Norman Cohen en hij is geboren op 21 19. september 1934 te Montreal. En hij is helaas ook alweer overleden. En dat was op 7 november 2016 uh, te Los Angeles. En hij is 82 jaar geworden. En dan hebben we het natuurlijk over de grote zinger songwriter Leonard Cohen. Uh, van het vreselijke mooie nummer Hallelujah, wat iedereen kent. Maar kennen we ook uh, de nummers. Het nummer So Long, Marianne Ja. En uh, die hebben we hier. En we hebben ook nog daarna nog een ander mooi nummer van hem waar hij ook bekend mee geworden is. Ja, dat is Suzanne. Suzanne, ja. Wat ook dat mooie op de plaat gezet is, de Herman van Veen later. Dat keer ja, al En dat gaan we als eerste draaien. Nou, zullen we het eerst maar Suzanne doen dan? Salon. Oh ja, Suzanne. Oké. Okay. Ja, lijkt mij wel mooi. Sad. And you know, she's half crazy That's why you wanna be there She feeds you tea and oranges That come all the way from China Yes, and Jesus was a sailor. When he van een live in uh, Amsterdam. Heel mooi nummer. Heel mooi. Uh, maar weet je wie hem ook, gezongen? Wie hem ook heeft uh, gezongen? Tenminste, wie hem vertaald heeft... en die het ook super mooi heeft gezongen? Herman van Veen. Ik dacht dat ik het net gezegd had. Had je dat net gezegd? Wat, wat, wat heeft die tandarts dus met die verdoving gedaan? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat hij meer oorschel gespoten ik, heeft. Ik, ik denk het. Zou je die vol volgende week mee kunnen nemen? Dat nummer? Is nummer? Herman van Veen of... Oh, ja, alleen het nummer. Hele Herman van Veen. Ik is ga volgende week gaan kijken wat ik voor jou kan doen met Herman van Velens. Dus. Neem hele Herman mee, gezellig! Ja, gezellig, altijd leuk. Hij nou, heeft mooie nummers gemaakt, wat ik ja. ook een van zijn allermooiste nummers heb gevonden, maar die uh, is fiets. Fiets. fiets. Dat is de nummer? fiets? Nee, nee. neem die ook. Een hele kleine meid op je kinderfiets. Ah, die is zo mooi. mooi. Is mooi. Ik ga volgende week ja, even duiken mooi. in mijn muzikaal uh, archief. En dan kom ik en en boven. Met Herman van Feen. En we gaan nu het tweede nummer draaien van deze Leonard Cohen Salon Marriott.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 Ook dat was uh, alkomstig van het concert live concert wat hij uh, in Amsterdam gegeven had. In 1980, 1988 waren twee concerten. En daar hebben ze deze uh, cd van gemaakt toen. En hij heeft dit nummer speciaal geschreven voor zijn grootste liefde Marianne Illin. Dat is een Noorse... Ja. Uh, auteur. Mooi, hè? Ja, Goed nummer ook. Heel leuk. Uh, even een agendapuntje van de Blauwe Tram. ik is ook echt altijd wel leuk. Het jeugdhonk is weer open in de Blauwe Tram. Uh, let wel even op de gewijzigde tijden en leeftijden. En voor informatie, uh, bel dan even met Marike op 06 363 00809. Ik herhaal 06 363 00809. En uh, we zien jou graag. En uh, tijdens het jeugdhonk bieden we verschillende activiteiten aan en mogelijkheden om gewoon lekker... Chillen. En weet je wat er te doen is? Volg dan onze Facebookpagina. En heb je leuke ideeën? Nogmaals, bel dan Marike. Altijd leuk initiatief voor ons. Onze... Denk aan de Kanzlei, bij Job en Karriere fehlt die verfeiern die Zeit. Dat is je al begrepen, inmiddels dacht ik Loes. ja Ja, ja okay. dat, uh, was. Uh... Heb jij heel wat leuks gevonden nog op de. Nou, ik, ja, ik zit hier te lezen met verbazing een beetje over de zes bewoners die, uh, die moeten uh, die op straat worden gezet op van Pijn, omdat dat uh, verbouwd of gesloopt. Of wat gaat gebeuren? De bouw, bouwplannen zijn nog niet uh, uh, helemaal uh, zeker. En uh, onder de bewoners van zes appartementen van, het sloop, uh, van de Sloopwet aan de boulevarden van Verfouwtje is dus lichtelijk paniek uitgebroken. Ik kan me voorstellen, ja. Want uh, afgelopen 24 juni hoorden ze dat ze op 1 oktober weg moeten zijn. En nou, alhoewel ze al weten dat ze jaar, al jaren weten dat ze eruit moeten, snappen ze de plotselinge haast niet. Nee, ik begrijp het. Ja, en, uh, ik weet niet wat er gaat komen. Heb jij ja. er iets over gehoord? Nee, ja, ik heb iets, iets gelezen, maar ik, ik weet echt niet de achtergronden van. En uh, ja, ik hoop voor die mensen dat het, uh, uh, het probleem opgelost gaat worden. Dat ze uh, dakloos worden op straat komen te staan. Nou, uh, want, uh, ja, als je in een sloopplant gaat, dan weet je dat het op een gegeven moment een keertje over is. Ja, dat is met die winkels ook geweest daar natuurlijk. Die, uh, die stonden. Is, uh, nou, laten we in ieder geval hopen op een goede afloop. Ja, Oké, okay. we Eerst, gaan uh, uh, wat rustiger draaien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 Dat was wie weekend hem niet, wat heeft hij maar een mooie muziek van ons achtergelaten, toch? Hè? Ik heb nog een keer een optreden van hem gezien, was hij over de 90 jaar. En dan denk ik, toch, geweldig. En, uh, nog steeds goed bij Stem ook. Toen, ja, toen. Ja, natuurlijk ja, kon je merken, over de negentig. Wist je trouwens waar, waar hij, wat hij van geboorte was? Rus. Ja, ja Armenië. Ja, Arme ja, ja, ja, ja, dat heb ik. Ja, want ik heb die documentaire gezien. Ja, heel ja. leuk en... Uh, aantal vrouwen gehad en uh, echt een Franse chameur, moet je maar zeggen. Dat het ook echt een heel klein mannetje? Hè? Klein mannetje. Ja, ja, zeker. Ja, kon overal naar binnen ook voor half geld. Altijd lekker. <laughs> uh, we gaan uh, biljarten in de blauwe trim, zie ik hier. In de blauwe trim kunt u een biljartje leggen en in de grote zaal staat een biljart en iedereen is van harte welkom op donderdagmiddag uh, en woensdag van 12 tot half 2. en donderdag van half elf tot twaalf uur en vrijdag de hele dag. De kosten zijn 3 euro per persoon inclusief een lekker kopje koffie of thee. Uh, maak er als Vaak via de telefoon op 023 30 40 700 en dat kan van 9 tot 12 of van 06 338 032 79 en dat is tijdens kantooruren of uh, via Eva uh, Elfrink en uh, je kan ook informatie vragen over een introductie biljarten. En dat is natuurlijk best leuk. Een leuk tijdverdrijf biljarten. Ik heb het vroeger ook vaak gedaan. En het is uh, altijd een gezellig beetje kletsen. Een beetje leuk biljarten. En het hoeft natuurlijk geen uh, geen te worden. Maar als je maar lekker uitbindt mee. Dat is toch het belangrijkste. Maar het zit toch een beetje wedstrijd elementen in. Er zit een ja, beetje in elementen in. natuurlijk. En uh, het oude Amsterdamse spreekwoord zegt er altijd. Krijt op tijd. He? Ja. Oké. Okay. the dream a dream come He, het uh, was heel lang geleden dit, toch? Ja. Ja. Uh, ja, we zitten natuurlijk nog steeds onder internet... dus we moeten nog steeds van onze telefoon uh, alle nieuwsjes maar halen... en uh, kijken wat we nu kunnen gaan vertellen. Uh, ja, het is een beetje beperkt vandaag helaas. Er is weinig aan te doen. Maar, uh, het ja, het is pijken. een beetje schommelen en zoeken. Uh, ja, okay. uh, ja. Lucille Stark. Ja, die herinneren... Uh, uh, uiteraard, en uiteraard. Hoe wordt het een mooie nummer van haar ook? Weet je dat nog? De French Song. Ja, yeah, die... Dus wel heel lang geleden al. Echt heel lang dat geleden. was een grote hit geweest. Er ja, had, uh, ja. Ze Zat nog zo'n grote hit. Dat was Jolie uh, uh, Jolie Jacqueline. Ja. Dat was de tweede grote hit van haar. Hè? Ja, dat weet ik Dat niet. was een uh, groot idol in Je deze tijd. Je moet wel heel diep graven hoor. Ja, maar dat komt misschien door de narcose van de tandas. Ja, die zit heel diep. Die zit heel diep ja. in ieder geval. Hoe heet het? De, de troonrijden is nu aan de gang hè? Oh, ja. ja, ja. ja die missen de... we toch wel weer. Toch wel ja. jammer. Maar ja, goed. Ja, en het uh, gaat over de stikstofcrisis in de woningmarkt. Dat was ja. grote uitdagingen. Hij heeft ook uh, uh, de schokkende moord uh, op uh, Peter R. De Vries, noemde de koningin de troonrede een nieuw dieptepunt. Ja, logisch. En, uh, dus dan ook gaan ze daar uh, de criminaliteit uh, te lijf. Oké, okay, maar je kan het ook niet... Er is daar ook geld voor beschikbaar. Maar je kan het niet zien hoe de, hoe de paraat is natuurlijk. Nou, die zijn er wel. Ja, die zijn er echt wel. Eh... Uh, die zijn er weelderig. Wilderig. Weelderig? Weelderig. Oké, okay, nou we gaan het vanavond wat zien hoop ik. Want ik vind het altijd een festijn om te kijken naar die hoedjes. Ja. ja. Altijd leuk. to see Vergezeld van Barry Menelow. Wat een schitterend duet was dit, toch? Zeker weten. Ik heb toch een uh, onmacht bestoring hebben met internet. Ik heb toch een weerbericht bij elkaar kunnen vinden hier, Luus. Okay. Zal ik het maar even doen? Zal ik doe het weer doe uh, doen? Ja, ja, doe jij het goede. Want ik hoop dat je beter weer hebt. Nou ja, vandaag is er een uh, mix van uh, wolken en uh, zon. Met in het noorden meer wolken dan in het zuiden. Het wordt 17 tot 19 graden. En uh, morgen is het zonnig en wordt het 19 tot 21 graden. Donderdag kan een beetje regen vallen. En vrijdag en zaterdag is het weer droog met zon. En in het weekend wordt het ruim 20 Graden. Nou, dan hebben we nog zo. van vanavond. Is het droog, in het zuiden, midden en westen zijn de brede opklaringen... en kan het lokaal afkoelen tot een graad of vijf. En dat merk je ook wel, want vanmorgen vond het overal wat frisser weer buiten. In het noorden en oosten zijn er meer wolken... en onder bevolking is het circa 10 graden... en lokaal kunnen misbanken ontstaan. Uh, morgenochtend is het opnieuw fris met regionale temperaturen rond 5 graden. De eventueel aanwezige mist lost snel op en met flink wat zon. Is het aan het einde van de ochtend alweer 16 tot 18 graden. En uh, nou, dan gaat het een beetje verder richting. Uh, dan gaan we het weekend maar even doen. Het weekend verloopt behoorlijk warm met maximaal van 19 graden op de Wadden. Tot 23 graden in Limburg. De wind is zwak en waait uit zuidelijke richtingen. Er is een afwisseling van wolken en zon en zaterdag blijft het droog. Op zondag neemt in de loop van de dag vanuit het zuiden de kans op een bui toe. En het vooruitzicht naar volgende week geeft een vrij grote kans op wisselvallig weer. Maandag wordt het op veel plaatsen, nog ruim 20 graden. Maar later in de week deelt, daalt de middagtemperatuur waarschijnlijk naar een waarde rond 18 graden. Nou, nou, nou. En, maar ja, we, jongens, laten we het niet vergeten, we gaan naar oktober. Ja. Ja, toch? Oh, Oké. Okay. En ik had ook nog even iets. Zo, ja, natuurlijk Ik kreeg net een melding dat we een, uh, dat, uh, iemand gezellig mee zit te luisteren. Die zegt van, ik luister naar jullie programma. Dus ik wil er even... Joanne, van harte welkom bij ons ZFM-programma ja. lunchroom. Leuk dat je luistert. En uh, Johan, als je toevallig een verzoekje hebt voor volgende week... stuur het even op, ook naar, Luz, of, uh, naar ons... en dan gaan we kijken of we jouw verzoekje mee kunnen nemen volgende week. Is dat leuk? Ja, dat moet ze gewoon echt doen. Oké, okay, dat geldt ook voor andere luisteraars. Of je wilt u een nummertje horen waar u een speciale herinnering uh, aan hebt? Laat het ons weten en uh, wij gaan kijken of we dat uh, uw wens kunnen laten ingaan... uw muzikale wens. En uh, we gaan nu weer uh, muziek aan. Wegen dir lass ich mein Handy an Wenn du callst dann geh ich an Auch wenn ich eigentlich nicht kann Und du sagst wegen dir bleibst du noch länger wach Wir fangen gemeinsam durch die Nacht Wir geben aufeinander acht Wir haben uns gefunden in der schweren Zeit naar een schweren feit. das Herz geschonnen, dat lag offen en leer. Dat was fehlte, waren wir. Wir sind die beste Idee. Die beste Idee. Die beste Idee, die wir gehatten, Wir sind die beste Idee. Die beste Idee. Die beste Idee, die wir gehatten, Wir sind wie Michael Jackson en Quincy Jones. Mit Prinz Philipp und Elisabeth Tut Karte in Johnny Cash, ihr gehört zusammen wie Ging und jag Du und ich ein Leben lang oh, oh, oh, wir sind die beste Idee Wir sind hier und alle Zweifel werden stumm kein Wieso, weshalb warum diese Zeit verändert uns das was zählt sind nur noch wir lassen uns Fallen. Und uns aufeinander ein, alles miteinander teilen haben uns geflogen in der schweren Zeit, waren verwundet nach een schweren feit. das Herz geschoben, das lag offen und leer, das was fehlte, waren wir. Wir sind die beste Idee, die beste Idee, die beste Idee, die wir gehatten, wir sind die beste Idee the idea Het dat man in ewig leven kan, vielleicht een ganzes leven lang. Die atmosfeer aufgeladen, opgeladen met all der Hoffnung, die we hebben, die ons weitertragen kan, een ganzes leven lang. idee. Ja, hoe hoort het, luisteraars? Het is alweer bijna de klok van twee uur. Onze twee gezellige huurtjes zitten er alweer op. Uh, ondanks de beperkingen van internet Wat? dus. Ja, haalt de woorden uit, want ondanks de beperkingen van internet hebben we het toch maar weer geplikt. Dat ja, bedoel ik maar. Onze telefoon ja. is wel leeg, maar uh, ja, oké. Okay. Alles is op nu. Alles is ja. op nu, ja. Klaar. Klaar. We hopen dat je het leuk gevonden hebt in ieder geval... deze afgelopen twee uurtjes, deze lunch doen we weer... op de dinsdag van Luus en Jan. Ik vond het improviseren eigenlijk wel leuk. Ach, ja. natuurlijk. Overal is het gaan we het doen? Dat gaan we doen. Alleen, internet is wel erg belangrijk. dat hebben we nu gemerkt. Oké, okay, nou we gaan afsluiten zo. En uh, we hopen dat je nog een paar prettige zonnige dagen mag meemaken. Dit bericht is niet ongunstig. Uh, geniet er nog even van. Ja. Geniet ervan. En met ons betreft, uh, Luus en uh, Jan tot uh, volgende week dinsdag. En uit Denk aan elkaar. En uh, blijf gezond. Ja, wat cool, dan.